This is FM. This is FM. De cultuurprijzen Vlaanderen 2006 uitgereikt. Hiermee wil de Vlaamse gemeenschap een pluim op de hoed steken van organisaties of personen die een bijzondere verdienste leverden aan het afgelopen culturele jaar. Voorlopig wordt apropos hierbij nog schromelijk over het hoofd gezien, maar anders schoon volk viel wel in de prijzen. Zo kreeg toneelschrijver Jan Lauwers de prijs voor alles is ijdelheid. Deze tekst schreef hij speciaal voor actrice Viviane de Munk, die trouwens net als Lauwers ook een cultuurprijs kreeg. Andere gelukkigen zijn onder andere vormgever Raf Simons en de kunstenaars Honoré Do en Raoul de Keizer. Deze laatste kreeg trouwens een prijs voor algemene verdiensten, een beloning op zijn hele uivre, zeg maar. In Leuven draait het culturele leven deze maanden op hoge toeren. Zo kan je vanaf volgende week dinsdag in het stuk naar het Artefact Festival. En dat is het festival op het gebied van nieuwe media en kunst. Dit jaar is het thema aanwezigheid en afwezigheid, zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Straks hebben we het hierover uh, met Workspace Unlimited en telefoneren we met Laurens Malstaf. Onze huisdichter Philip Meersman heeft zich deze week ook helemaal verdiept in aanwezigheid en afwezigheid, zichtbaarheid en onzichtbaarheid. De ronkende termen waar het Artefact Festival dit jaar om draait. En daar heeft hij dan ook een gedicht over geschreven. Hallo, hallo. Hallo. Philip. Ja. Jij hebt een gedicht geschreven? Ik heb inderdaad een gedicht geschreven en ik ben begonnen rond het hele thema van zichtbaarheid. Maar ik moet zeggen dat de actualiteit mij gedwongen heeft om toch iets actuelers in te gaan op een aantal zaken uh, die recentelijk uh, aan de kust gebeurd zijn. Oké, okay, um, dan moeten we daarnaar luisteren denk ik. Filip, ga je gang. Wat zien wanneer hopen rook opgaat, sigaretstip dooft, dooft, dooft, dood door negatie. Waarom wordt neem zo duur betaald, leven devalueert, de... Ze levalueert, En wij kijken, kijken toe, sluiten ogen, kijken opzij tot te laat. We samen stoetstappen en zeggen, niet weer. En wat, volgende keer, wisselen we dan een leven voor een schik? Oké, okay, dank u, Filip. Tot volgende week. Tot volgende keer. Dag. Skorpio. Iemand die we volgende week zeker op het Artefact Festival tegen het Lijf zullen lopen is Laurens Malstaff. Dat is de kunstenaar die vorig jaar al verantwoordelijk was voor een van de topmomenten van Artefact met zijn installatie, installatie Beter Nevel. Ondanks zijn licht exotische naam komt hij gewoon uit Gent en belt hij ons uh, vandaar Laurens. Ja, goedenavond. Hoor je me goed? Een beetje stelletjes, maar ik hoor je wel. Hè. Ah, oké, okay, prima. Goed, Laurens, je maakt uh, voor Artefact dit jaar grote tollen die autonoom uh, in een ruimte ronddraaien. Hè. Uh, waarom precies die tollen? Uh, waarom? Daar kan ik niet zo duidelijk op antwoorden eigenlijk. Nee, is misschien eens beginnen met de installatie te beschrijven dan. Ja, uh, uh, wel. Ik kan, ik kan wel proberen op je eerste vraag te antwoorden, maar... Uh, ik weet niet of het een uh, duidelijk antwoord zou zijn. Uh, mm, maar het is, is. Dus inderdaad een uh, ja, eigenlijk een fascinatie voor, die ik heb voor uh, dingen die bewegen. Uh, machines of installaties die, die bewegen. Dus in tegenstelling tot sculpturen of, of beeldgewerken of schilderijen die statisch zijn, maak ik dus dingen die, uh, die veranderen, die trillen, die ademen, die, die uh, draaien. In dit geval dus uh, draaiende tollen. En uh, misschien is dat een beetje geïnspireerd door mijn achtergrond als uh, scenograaf, uh, waar ik dus veel met dansers heb samengewerkt. En vandaar dus dat ik die beweging probeer door te trekken dan in, uh, met, ja, in de objecten waar ik mee werk. Je gaat ook altijd een beetje op zoek naar een soort fysieke impact op je toeschouwers? Ja, ja ik vind dat dat wel uh, interessant is om, om meerdere lagen eigenlijk te integreren in, uh, in een werk of in een ervaring als je als bezoeker ergens een ruimte uh, binnenwandelt of waar je dan een installatie uh, bezoekt. Dan heb je meestal uh, natuurlijk het visuele aspect maar ook eigenlijk het fysieke of in die zin als je er echt deel van gaat uitmaken waar je dus uh, binnen in de installatie stapt en bijvoorbeeld vorig jaar was er dan het labyrinth, uh, dat nevel was het titel. Een soort uh, labyrinth van bewegende wanden waar je dus in eerste instantie doorwandelt en uh, eigenlijk ja, meebeweegt met de installatie en achteraf kan je dan ook van buitenaf kijken en dan is het meer een beeld of een soort, ja, zoals je naar een zonsondergang zit te kijken of zoals je, ja, van op afstand meer contemplatief dan zoiets uh, uh, beschouwt. Maar het begint meestal met een, met een directe fysieke ervaring en dat was voor deze tollen ook de bedoeling, maar alleen is het, uh, ja, onderweg is gebleken dat het een beetje te gevaarlijk wordt. Ah zo, ja, <laughs> om, ja want die, eh, ik had begrepen om, dat ze eerst... Ja, de bedoeling was om dus grote... Ja, iedereen kent wel de gewone speelgoedtolletjes die, die je met een koord in gang uh, werpt. En uh, die heb ik nu dus uitvergroot. En, uh, maar daar dat zit echt er is, uh, ja, onvoorspelbare bewegingen in. en uh, Dat is natuurlijk het spannende eraan. Dat maakt ook dat ze... Uh, ja, levend lijken, of, of uh, soms heel stabiel, maar dan ook weer heel uh, ja, plots beslissen in een andere richting uit te gaan en ook botsen en, en, en ja, een, een soort parcours afleggen. Uh, maar ik heb het uiteindelijk moeten uh, ja, beveiligen, zeg maar. En ik heb dus een soort grote houten kuip gemaakt waarin die tollen uh, bewegen en je kunt dus eigenlijk rondom rond. Uh, in tegenstelling tot de meeste andere installaties is het nu iets die je dus van van heel dichtbij, bijna een soort boksering eigenlijk, maar uh, waar je dus niet, Door kan. als bezoeker tenminste, niet, uh, niet meteen uh, in kunt wandelen. Misschien ja. komt een volgende versie wel nog, uh, met zachtere materialen waar je dan wel uh, tussen kunt, uh, je kunt begeven tussen de kudde, want dat was een beetje het idee, om een, soort, mm -hmm. ja, om een deel van de kudde te worden. Goed, dat kan een volgende fase worden. Ja. Hè? Um, ja, vorig jaar stond je, zoals je al zei, hè, op artefact met nevel. Ik, uh, ik hoor je nu uh, bijna niet meer. Je hoort me bijna niet meer? Nee. Nu? Ja. Laurens? Nee, ik, ik denk... Hoor, uh, ik hoor nu niks eigenlijk. Oké, okay, goed. Dan ben ik je kwijt, blijkbaar. Uh, goed, uh, dit was uh, het gesprek met Laurens Malstaf voor zover het kon duren. <laughs> Misschien straks meer. Oké, Laurens, een tweede poging. Kan je mij nu goed horen? Nee, ik denk dat hij mij niet kan horen. Ik denk dat we het moeten afsluiten, ja. How the fuck shit fuck you say Thank <laughs> you. Let's yeah. In de studio zijn in ondertussen multimediakunstenaar Thomas Soetes en architecte Cora van de Bulke van Workspace Unlimited komen zitten. Uh, welkom alvast allebei. Hè. Um, Workspace Unlimited uh, ja, moet zich wel erg thuis voelen op zo'n festival als Artefact. Hè. Uh, kunnen jullie vertellen wat jullie zijn? Wat is Workspace Unlimited? Uh, ja, Workspace Unlimited is eigenlijk een kunstenaarscollectief uh, bestaande uit uh, mij en uh, Cora. En uh, daarnaast uh, ook uh, verschillende onderzoekers, verschillende medewerkers. Waaronder uh, mensen uit Montreal, uh, mensen uit Californië en uh, ook weer mensen in België. Dus uh, we werken eigenlijk met een heel uh, gedistribueerd team dat eigenlijk op afstand met ons samenwerkt. Uh, wij zelf uh, bewegen ons heel vaak naar de plaats waar het project uitgevoerd wordt, maar we blijven steeds in contact met uh, de volledige groep die rond workspace actief is. Is dat een vast team of uh, wisselt dat nogal? Uh, het core team is eigenlijk uh, twee programmeurs, uh, Cora en mij, uh, hoofdzakelijk. Um, maar dan voor specifieke projecten werken we soms uh, ook met... Uh, uh, of andere mensen die een specifiek aspect uh, expertise hebben die we nodig hebben uh, om, een om dat specifieke project uit te voeren. Mm -hmm. ja, um, ja, jullie vormen dus de kern van Workspace Unlimited, zoals je net zei, hè, maar jullie hebben een, een erg ander verleden, hè, architecten, um, en um, ja, dus... Um, hebben jullie jullie elkaar dan echt gevonden in de nieuwe media? Hè? Of uh, hoe is dat gebeurd? Hè? Um, vanuit mijn perspectief, yeah. um, als architect ben ik eigenlijk uh, beginnen kijken naar uh, virtuele ruimte alsof het een echte ruimte is. Mm -hmm. En ben ik eigenlijk beginnen kijken naar echte ruimte alsof het virtueel is. En ik denk dat spel uh, is, zit uh, vaak in ieder van onze werken. Ja. Yeah. Hoe ja. zit dat er bij jou in? Uh, van mijn kant, dus mijn achtergrond is eigenlijk uh, beeldenkunstenaar. Uh, ik ben eigenlijk ooit nog schilder geweest. Zelfs nog ooit. En ik denk... Um, uh, ja, ik heb mezelf uh, ik in, in een jaar tijd tot uh, een heel andere manier van kijken. Maar ik denk dat veel aspecten uh, van ons werk... Um, de manier hoe dat een bepaalde uh, gevoeligheid opgebouwd wordt... Thematisch misschien minder uh, verbonden met mijn uh, schilderkunst. Maar... Um, ik denk het aspect complexiteit trekt ons allebei aan. Complexiteit, uh, het, het, het, het leggen van uh, ja, relaties, zowel op uh, emotioneel als op uh, conceptueel vlak, zit eigenlijk uh, allebei in onze achtergrond. En ik denk dat dat multimediaal aspect dat we nu uh, samen in werken, eigenlijk uh, dat alleen maar versterkt. Mm -hmm. um, ja, het is dus niet uh, zozeer de computers uh, waar jullie jullie opgestort hebben, maar eerder uh, ja, de complexiteit van relaties, het multimediale uh, karakter. Ja, ik denk ook, um, we gebruiken de computer, het is een, een middel, maar we zien de computer niet als een uh, als een een, een doel. Of, um, ik werk al zeer lang met de computer uh, sinds dat ik klein was. Omdat ik, ik had geluk dat mijn ouders computers in huis hadden. Um, maar als je met die computers werkt um, alsof het eigenlijk gewoon uh, een potlood is en je denkt echt na in de taal van de computers dan, komt je, dan, kunt je, dan krijg je enorme vrijheid om na te denken over concepten en dingen uit te werken die je met, om te even welk medium eigenlijk zo toen. Mm -hmm. um, en is het voor jou, uh, Thomas, intussen ook zoiets als een potlood? Of is het toch <laughs> nog heel erg verkennen, zo die computer? <laughs> <laughs> uh, ik denk dat ik mezelf in een recordtempo uh, uh, herschoold heb. Um, maar um, ik denk, ja, de, de tool is één ding. Maar ik denk in het algemeen wat aan de grondslag ligt van... Uh, kunst en, en hoe dat je ermee omgaat, uh, is vooral een bepaalde houding en, en een visie op zaken. En of je dan eigenlijk in schilderkunst werkt, in uh, video of uh, 3D uh, game engines gebruikt, eigenlijk drukt zich dat eerder door op een uh, issue based, dus een onderwerp gedreven uh, activiteit, eerder dan een technologie gedreven activiteit, hoewel, uh, en dan is het aspect hoewel heel belangrijk, um, dat in ons werk um, en in mijn interesse vlak dan toch uh, het aspect onderzoek en het aspect uh, innovatie en vernieuwing op dat technologisch vlak een, een enorme drive is. Uh, mm -hmm. en het boeit mij enorm omdat het eigenlijk, uh, ja, de, zou ik zeggen, de digitale revolutie heeft zich niet enkel doorgedrukt in het beeldvormen, maar eigenlijk in de manier hoe dat we ons organiseren, hoe dat we leven, hoe dat we communiceren. De cours de condition humaine is volledig bepaald, naar mijn voelen dan, door die uh, digitale revolutie. En, ja, dan is het eigenlijk die stap naar um, multimediaal werken en met uh, digitale middelen gaan werken uh, voor mij een verlengstuk geweest op iets dat al een aanloop had in mijn vorig werk. Alleen vond ik dat ik niet kwijt kon wat ik wou in die vorige periode, of in de schilderkunst zal ik maar zeggen. En in deze context, um, het genetwerkte, de, uh, ja, de, de volledige visie ook van uh, zowel context als werk te gaan creëren, dus ons project dan we misschien straks dieper gaan op ingaan, uh, common Grounds is, is een netwerk van virtuele werelden. En het zijn niet enkel art, art, uh, artistieke articulaties, maar ze vormen eigenlijk meteen ook de omkadering van die articulatie. Mm -hmm. En dat is iets uniek. Hè. In schilderkunst is dat bijzonder moeilijk om dat nog te doen. Die omkadering is er, dat parcours is er, uh, die galeries en de, het volledige systeem heeft een bepaalde werking. En dat heb ik eigenlijk in vraag gesteld. En dat is eigenlijk een van de beweegredenen geweest om die grote stap te zetten, was ook de omkadering in vraag stellen, omdat eigenlijk... Ja, uh, dat ook een aspect is van hoe iets gezien wordt, hoe het beleefd wordt en, en wat het betekent uiteindelijk. Ja, en eigenlijk daarop aansluitend, bij mij was het ook, uh, de architectuur is niet alleen meer de ruimte waarin we fysisch aanwezig zijn, maar ook die virtuele ruimte, die tijdelijke ruimtes die we via internet, uh, via games, via uh, zelf film die eigenlijk gedigitaliseerd is en die een vorm maar die toch een realiteit op zich is. En dat is voor mij ook waarom dat ik vanuit die architectuur uh, begon te kijken naar virtuele ruimte als, als eigenlijk een echte ruimte waar, waar binnen er dingen echt gebeuren. Dus mm -hmm. het is niet meer een fictieve ruimte. Het is niet meer iets wat abstract is of afstandelijk van ons dagelijks leven. Nee, Maar je presenteert het nog altijd een stukje in een fysieke ruimte. Hè? Ja. Um, waarom doe je dat dan nog? Ja, dat is heel, um, een heel belangrijk punt, dat is zelf eigenlijk iets heel uh, specifiek aan, aan onze projecten, dat we die, die koppeling willen leggen naar de fysieke ruimte. Omdat het eigenlijk een beetje, um, ik denk veel, uh, vroeger werd er veel nagedacht over virtuele ruimte als een soort um, geïsoleerd um, fantasiewereld. Um, en wij zoeken eigenlijk naar een connectie met de echte wereld, omdat het ons... De manier hoe dat wij die beleven, die twee werelden, is simultaan. We zitten achter een computer, maar we zitten ook in een ruimte. We hebben een hele omgeving rondom ons. En wij willen eigenlijk dat, dat idee versterken en uh, ja, accentueren. Het de, aspect van virtueel reëel te zien als een holistisch geheel, mm -hmm. maakt eigenlijk uh, de contaminatie tussen beide aspecten een onderwerp. En uh, die contaminatie is bidirectioneel. En dat is eigenlijk uh, hoe dat wij onze projecten... Dus ze zijn site-specific, maar tegelijkertijd ook uh, virtueel, waardoor ze dus een bepaalde augmentatie van die ruimte uh, teweeg brengen en genetwerkt. Dus die complexiteit zet zich dan verder door die context die gedeeld is nog eens te gaan uh, vertakken als het ware in andere gedeelde contexten. En zo krijg je een enorme gelaagdheid van beleving en verplaatsing en verplaatsing contextualisering van jezelf in die virtuele of virale ruimte? Dus eigenlijk wat, wat er ook gebeurt is, um, we koppelen in feite uh, ruimtes die fysisch misschien niet naast elkaar liggen, maar door het virtuele we kunnen we die ineens bijeenbrengen. Omdat we die, ja, maar daarvoor moeten we natuurlijk een beetje het werk zien, maar mm -hmm. dat zijn de soort dingen die we ineens die nieuwe mogelijkheden zijn met, met virtuele ruimte, maar die waarvoor we wel de fysische ruimte nodig hebben. Ja, uh, jullie maken ook gebruik uh, van gametechnologie, uh, om je omgeving uh, te gaan ontwikkelen. Is dat dan ook een tool of uh, hoe zie je dat? Dus, uh ik denk, het is absoluut een tool. We maken geen game kritiek. We hebben een aantal installaties gemaakt die wel zo echt uh, mikken eigenlijk op uh, wat zijn games, wat doen die met ons en, en daar een soort kritisch antwoord op geven ofzo. Of, of bijna een soort cynisme over games. Dat is niet echt het werk uh, dat we doen. Dus we, we zijn in dat opzicht geen. Um, is, is voor ons die game technologie meer een tool mm -hmm. dan, um, dan het. Uh, dan het resultaat van iets. Ja, ik denk belangrijk is, het is een tool maar we zetten die ook volledig naar ons hand en, en dan komt eigenlijk ook die ontwikkeling en onderzoek um, in beeld um, De gametechnologie die werkt op een bepaalde manier en heel vaak komen wij op ja, conclusies of inzichten, door daar uh, heel dicht mee samen te werken met die programmeurs ook en zo dat bepaalde aspecten die door de game-industrie uh, nagestreefd worden uh, zoals uh, hyperrealisme, zoals uh, ja, eigenlijk de imitatie, hoe langer hoe dichter uh, bij uh, dus de, de, het realisme te gaan brengen, maar wij zoeken eigenlijk naar andere uh, aspecten die ja, verborgen liggen in die technologie die niet benut worden, die soms uh, ja, een, een ongelooflijk potentieel hebben maar die voor, voor eigenlijk het entertainment niet interessant zijn. Mm -hmm. En dus uh, op artistiek niveau een zeer uh, enorme verruiming geven van het vocabularium van game technologie is eigenlijk waar we aan werken. We zetten het letterlijk in voor andere doelstellingen, voor een ander soort beleving en het aspect gaming, het aspect spel. Ja, de spelregels en de game zijn eruit, maar het element play, dus de, de, de, ja, het, het, het verkennen, het interactieve, het interactieve aspect blijft. Hè. En dat zijn dus zaken die we ja, ten aanzien van die technologie echt wel anders aanpakken. En om één voorbeeld te geven, heel concreet... Um, hebben we bijvoorbeeld voor bepaalde projecten uh, ja, uh, uh, live streaming en, en uh, uh, real-time beelden die uit een andere omgeving komen, die dynamisch ingeladen worden. Dus eigenlijk ruimte is gecreëerd die leven en die niet bepaald zijn door een set van texturen en geluiden die vastliggen zoals dat op een cd zou zijn dus wij kijken daar ook naar als een niet uh, permanente wereld maar dus echt een levend geheel een geheel dat ook beïnvloed wordt door de bezoeker, door de persoon die ermee interageert en op die manier leggen we andere relaties tot uh, wat dat die ruimte uh, uh, inhoudt. Maar het is wel zo dat de, de games ons eigenlijk wel voor een deel in het begin geïnspireerd hebben um, veel van die bijvoorbeeld de community er rond uh, het het dat de mensen hun eigen games maken. En er zitten enorm veel interessante sociale en ook technologische elementen in die games die ons wel geïnspireerd hebben. Ja, absoluut. Nou, de basis is, is vanzelfsprekend uh, de Quake 3, hè? dus de heel bekende uh, first person shooter. Mm -hmm. En uh, ja, het is een enorm krachtige engine als je ziet dat Quake of de games die daarna, die daarna op die engine gebouwd zijn, eigenlijk maar een aspect gebruiken van de mogelijkheden, dan zie je dat dus eigenlijk, uh, die taal en, en die technologie uh, een enorm potentieel heeft tot uh, verkenning voor artistieke concepten en, en, en persoonlijke uitdrukking. Mm -hmm. Ja, het is ook zo, hè, je kan de virtuele wereld bij jullie echt binnenstappen, hè, bijna verkennen enzovoort. Um, ja... Dat ga je misschien niet graag horen, maar is het dan een soort van second life, hè? <laughs> <laughs> second life heeft, heeft, een, heeft een heel andere, uh, zou ik zeggen, doelstelling. Uh, second life uh, wordt eigenlijk ook gebouwd door zijn participanten. Ja. En dit is bij ons uh, fundamenteel verschillend. Mm -hmm. uh, wij brengen eigenlijk op een heel andere manier um, uh, het gebruik van dus de verkennende ruimte is misschien een raakpunt met Second Life, maar dat is eigenlijk voor heel veel sociale virtuele werelden waarin uh, ja, ook mensen elkaar kunnen tegenkomen en niet zozeer een mission voorop staat. Nu, bij ons werk um, gaat het veel meer over een verkenning um, op een psychologisch niveau, het cognitieve, en ik denk dat daar uh, Ongetwijfeld projecten zijn in Second Life die uh, ja, bepaalde zaken betrachten en zo, maar het fundamenteel verschil denk ik is dat we van Second Life niet de source code kunnen krijgen, waardoor dat we toch nog steeds kunst maken in de richting zoals zij die bepalen. Mm. En dat is een, een aspect die in Second Life uh, een beetje beperkend is, hoewel er enorm veel mogelijkheden zijn, denk ik dat. ...onze projecten zoals wij die gemaakt hebben... Eh, ...zouden eigenlijk met Second Life niet kunnen gerealiseerd worden. En in die zin distancieert het zich enorm en steeds meer... ...omdat we een eigen weg zijn opgegaan op het gebied van hoe we de zaken doen werken, wat dat ze betekenen en ja, in een eerste reflex kan het lijken op Second Life, maar in een, in een eerste interactie blijkt al dat het helemaal zo niet functioneert. Maar ik denk ook de doelstelling van Second Life, um, Second Life zijn, uh, ik denk dat is meer een soort relatie um, engine en een, een business model, in feite een tweede een business, wel, uh, ja. leven naast uh, het reële leven. En uh, uh, die twee zaken zijn enorm sterk in Second Life. En bij ons, wij zoeken veel meer naar dat culturele aspect. Mm. En dat is iets wat in Second Life bijna helemaal niet zit. Nee, oké. Okay. Goed. Uh, meer over Workspace Unlimited en wat ze voor ons op artefact in petto hebben uh, na de muziek. en Thomas van Workspace Unlimited zitten nog steeds bij ons in de studio en uh, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Uh, wat gaan jullie doen op Artifact? Uh, op Artifact is er een, een, ja, een nieuw werk te zien. Het is eigenlijk een, een lokale ingreep uh, dus in de studio bovenaan, uh, dus uh, hands de bovenste verdieping van um, het, het Artifact gebouw. Um, ...of van het stukgebouw het beste... Ja. Um, ...het is eigenlijk een, een, een installatie die um, uh, gebruik maakt van een soort... Ja, het, is, ...het is een beetje een benadering van een, het, het holistische geheel waarover we spraken... Mm -hmm. uh, ...waarbij we eigenlijk proberen van um, de, de, de, de installatie te zien... ...als een soort fysieke extensie van de virtuele wereld. Het is eigenlijk een beetje een nieuw, uh, een nieuw um, uh, weg die we inslaan... Uh, ...nadat we eigenlijk heel uh, lang gewerkt hebben op... Uh, het uitbouwen van de virtuele wereld als interactief model Zoeken we nu ook hoe dat dus het interactiegegeven door enkel in de zaal aanwezig te zijn al uh, een aspect kan vormen. En dat dus niet enkel het navigeren het exclusieve contact wordt. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk bezig met uh, ons werk hoe langer hoe meer uh, minder exclusief te maken. Uh, meer uh, in groep en ook meer uh, aftastend eigenlijk alleen al door aanwezig te zijn. Dus door een ruimte te betrekken word je eigenlijk al deel van de virtuele wereld. En op die manier proberen we eigenlijk een soort hybride te uh, creëren die niet enkel via navigeren gebeurt, maar eigenlijk alleen al door aanwezig te zijn in gang gezet wordt. Dus de installatie heeft twee um, modussen. De, de ene is, is wanneer zij functioneert als een passief model. Dat is wanneer niemand navigeert. En dan wanneer je dus uh, op de terminals uh, dus begint te navigeren, dan verandert eigenlijk die installatie in een toegangspunt tot het volledige netwerk van Common Grounds, waar je eigenlijk al onze projecten, zowel implant, extension of devmap, uh, kan bezoeken via het netwerk. Mm -hmm. Oké, okay. ja, je zei het net, hè, jullie linken drie toepassingen aan elkaar. Hè. Uh, ja, die zijn elk een stukje uh, wereld die zich op een bepaalde plek in de wereld bevinden. Hè. Ja, uh, ja. Uh, is er dan een verschil tussen die werelden? Of uh, hè, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ze zijn heel ja, verschillend. Er, ja, er zijn drie werelden en elke hebben ze eigenlijk een, een specifiek concept. Uh, het mm -hmm. zijn drie virtuele werelden, drie virtuele ruimtes. Um, ze zijn ook gemaakt op drie verschillende jaren. Um, en ze zijn verbonden aan drie verschillende locaties. Eén in Montreal, één in Rotterdam en één in, in, aan, in Gent. Mm -hmm. um, per project, bijvoorbeeld het eerste project dat we gemaakt hadden was uh, Extension. En daar was het idee eigenlijk van een bestaande ruimte te en daarin een, een, een soort extra ruimte aan toe te voegen. Maar wel precies aangesloten op de bestaande ruimte. En dat mm -hmm. was um, voor het Society of Art and Technology. En daarbovenop hebben we eigenlijk een soort bijna Zeppelin-achtig gebouw. Ja, een imaginaire wereld gebouwd. En je neemt eigenlijk de lift vanuit uh, de bestaande locatie, virtueel dan, naar uh, die imaginaire wereld. En het tweede project was voor gemaakt voor het Def Festival in Rotterdam en dat was een werk dat in opdracht van eigenlijk V2-instituut, dat is een soort instituut voor nieuwe media en dat was een creatieopdracht en daar hebben we eigenlijk nagedacht over hoe kunnen we een virtuele wereld creëren waarbij we eigenlijk er is geen betekening meer de virtuele wereld, maar die virtuele wereld begint pas te ontstaan door wat er buiten afspeelt, wat er in het festival zich afspeelt. Dus dat was een soort, meer een soort metadata-wereld, iets meer abstract. Mm -hmm. En dan de derde, uh, het laatste project dat we um, voor de vooruit um, in de vooruit geplaatst hebben, eigenlijk, um, is het implantproject. En de naam zegt het: het is een soort uh, implanting van een virtuele ruimte binnen de simulatie van de vooruit. En daar uh, is het veel, meer, uh, veel moeilijker te onderscheiden wat is nu um, de toegevoegde realiteit en wat is de, um, wat is de, de vooruit bestaande realiteit. Mm -hmm. Dit planproject heeft ook een beetje een voorgeschiedenis. Uh, uh, als als kunstenaarscollectief organiseren wij niet... ...enkel de creatie van ons project... ...maar ook um, discoursvorming, de symposia... ...en uh, ja, een heel kritische reflectie over de domein die ons interesseert... ...en dat gaat niet alleen over game engines... ...maar eigenlijk meer issue-based... ...dus bepaalde topics die ons enorm interesseren. En wat we doen is... Um, ...in die symposia proberen we ook een heel unieke format te creëren... ...doorheen onze eigen uh, technologie... ...doorheen ons eigen gebruik van game engines. We hebben we bijvoorbeeld voor Breaking the Game een volledig symposium georganiseerd uh, dat zich ook afspeelde, deels in Second Life, waar we dus met mensen eigenlijk uh, samen zaten en in interviews afnamen, die allemaal via netwerk uh, naar die plaats gingen waarover gesproken werd en dus niet meer um, het discours uh, toeliet zonder dat het thema of het subject aanwezig was. En dat zijn bijvoorbeeld uh, bepaalde um, ja, invalsgroepen die wij ook hebben op uh, discoursvorming via ons uh, ja, organisatie Workspace Unlimited, die ruimer werkt dan creatie, maar ook dus een platform vorm biedt voor die reflectie. Probeer en je die reflectie altijd te verbinden aan, aan elk werk dat je ergens uh, ontwikkelt? Ja. Of ja, dus ja. en, een heel belangrijk ja. aspect is dat we dus ja, die virtuele wereld die heeft, een, die heeft twee levens. Die, die heeft een wereld of tenminste een leven in de zin van dat als artistieke articulatie uh, heel expliciet een bepaalde locatie subverteert of destabiliseert, cetera. Maar uh, het is ook zo dat we eigenlijk wanneer we lezingen doen of wanneer we op verplaatsing uh, een bepaalde presentatie doen van het project, dan doen we dat nooit zonder dat het project ook daar gepresenteerd is en dan streamen we dat ook in de virtuele wereld terug door het hele netwerk van Common Grounds. Dus Hoewel wij soms op verplaatsing zijn, we zijn eigenlijk wel steeds verbonden met die locaties waar dus een toegangspunt is tot die virtuele wereld. En op die manier uh, kunnen ook uh, mensen onze lezingen, onze presentaties, een discours en ook onderdelen van onze symposia eigenlijk bijwonen als een soort van metaspace. Een, well, metaspace is veel meer dan Via een zegt, de virtuele wereld kunnen ze die, die dan bijwonen. Het is dus ja. niet, uh, zou ik zeggen, we vermijden eigenlijk om een, een, een, een ruimte te creëren die dan reflecteert over onze ruimte, maar de reflectie en de ruimte aan zich zijn met elkaar verweven. Ja. En dat is een heel belangrijk aspect denk ik van hoe wij uh, functioneren. Oké, okay, goed. Het thema van Artefact is dit jaar uh, aanwezigheid en afwezigheid, uh, zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Um, We hebben nog een paar minuten, dus ik zou toch al eens willen weten uh, konden jullie jullie daarin vinden? Hè? Hoe hebben jullie daarop ingehaakt op uh, dat concept? Mm -hmm. um, ik denk uh, in ons werk Time, Present, Space in ja. het Engels, mm -hmm. dat is iets wat een constante is. Dat is een, um, de tijd, de aanwezigheid en de Ruimte waarin je bent en ik denk hier in Ar artefact hebben we echt uh, dit concept uitgezuiverd mm -hmm. en wanneer je de ruimte betreedt uh, waar de, onze installatie staat zonder te beseffen zal je ook in de virtuele ruimte staan en aanwezig zijn um, dus de illusie en, en van een, een bepaalde van de waarneming dat je omdat je hier zijt en zo denkt en zo voelt dat het dan ook zo is klopt niet meer mm -hmm. uh, we zijn simultaan in die virtuele ruimte. En de mensen kunnen zichzelf daarin zien via een soort um, spiegelreflectie van zichzelf, via een soort video-webcambeeld die in die, um, in die ruimte verwoven is. Ja, ja. en nu we toch... Weer Overzien hebben. Hè. Zijn er nog dingen die jullie willen zien uh, op het Artefact Festival? <laughs> ah, ik, ik wil zeker iets horen. Brinkman, dat is een van onze Ik heb enorm veel voorliefde voor digitale muziek en ik denk dat dat een ongelooflijk uh, interessante componist is. Uh, hij uh, heeft heel boeiende muziek gemaakt. Dus dat uh, is zeker iets dat ik niet wil missen. Mm -hmm. Uh, ik denk ook uh, Herman Asselbergs stond een nieuw werk en dat zullen we ook zeker zien. En eigenlijk moet ik nog een groot deel van de, de participerende kunstenaars ontmoeten en verkennen wie er al allemaal meedoet. Omdat ja. we eigenlijk uh, enorm gefocust zijn op de realisatie op dit moment. Maar er zullen ongetwijfeld nog zaken zijn die ik uh, zeker uh, niet wil missen. Ja, uh, zijn er nog dingen die nieuw zijn? Uh, mensen of kunstenaars die je nog niet uh, bent tegengekomen op een of ander programma, uh, op een festival... Um, dat oh, uh, is een moeilijke vraag. Ja. Uh, Wel die naast ons. <clears throat> Uh, een kunstenaar uit België. Ja. Dat is iemand die, waarvan ja. ik zijn werk nog nooit gezien heb. Oké, okay, er valt ja. dus nog veel te ontdekken. Ja, ja, ja. uh, goed, uh, bedankt Thomas en Cora voor dit gesprek. Uh, iedereen kan volgende week tijdens Artifact inloggen via Spacecapes op de werelden van Workspace Unlimited. Misschien komen we elkaar daar nog tegen. Uh, tot dan en bedankt. Tot <lacht> dan. <lacht> bedankt. Dank je wel. Ja, bedankt. bedankt. Propos zit er weer op voor deze week. Wij storten ons dinsdag gezamenlijk in het feestgedruis rond artefact. En proberen snel te recupereren, want ook Culturama zit eraan te komen. Volgende week vertellen we je daar alles over. En nu, met het einde van Marktrok, lijkt februari voorgoed de festivalmaand van Leuven te worden. En daar zijn wij niet rouwig om. Tot volgende week en nog een fijne daka. daka.